Het dodental in Bangladesh, waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort... is opgelopen tot zeker 145. Er zijn zeker duizend gewonden. De lichamen van bijna 100 doden zijn overgedragen aan hun families. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar overlevenden. Ze denken dat er nog veel mensen vastzitten. Er waren 2000 mensen in het gebouw in een voorstad van de hoofdstad Dhaka. Er zaten onder meer een kledingfabriek, een bank en enkele winkels. De eigenaar van het gebouw wordt voor nalatigheid aangeklaagd. De ouders van de broers die verdacht worden van de bomaanslag in Boston... reizen later vandaag, vandaag van hun woonplaats in de Russische deelrepubliek Dagestan... naar de Verenigde Staten. Dat meldt het Russisch persbureau. Ze spraken eerder al met inspecteurs van de Amerikaanse federale politie FBI. Volgens bronnen, dicht bij het onderzoek naar de aanslag... heeft de Russische veiligheidsdienst FSB in 2011... zowel de inlichtingendienst CIA als de FBI getipt... Tamerland Tsarnaev, de oudste van de twee broers... zou zich mogelijk ontwikkelen tot een moslimterrorist. Hij werd opgenomen in een database, maar de FBI ondernam verder geen actie. SP, PVV en 50PLUS hebben veel kritiek op het zorgakkoord... dat het kabinet gisteren met werkgevers en werknemers heeft gesloten. De SP vindt het geen goed teken dat advocabo FNV het akkoord niet heeft gesteund. Ook D66, ChristenUnie en SGP hebben nog veel vragen.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 No mm -hmm. mm -hmm. Blazing in the sunshine. Je hoorde de stem van Jonathan Jeremiah. En ik ben begeleid door een orkest niet zomaar Dat was namelijk wat je hoorde, het Metropoolkist. Jawel, die begeleiden Jonathan Jeremiah vorig jaar toen hij een album maakte onder de titel Goldust. Goedemorgen allemaal. Dit is dan dus het laatste uur hier bij De Vara op Radio 1. En zoals je gewend bent in de laatste uur van de nachting het bij de Vader op krijg je straks drie liedjes op een rij gezongen in de Franse taal. Carla Bruni, Julien Claire en Charles Aznavour. Voor alle drie die artiesten heb ik reden om ze te draaien. Maar dat hoor je dadelijk wel zo uh, om en bij vijf voor. Half zes, half zes, zo ongeveer rond die tijd. Eerst even aandacht voor... Uh, de man die binnenkort in de bioscopen te zien zal zijn. Hoewel het gaat om een eenmalige voorstelling. En die eenmalige voorstelling die zal nog wel plaatsvinden in uh, diverse theaters. Het gaat namelijk om een uh, film Wings Over the World Tour. Het is een... Uh... ...project waarin Paul McCartney met zijn band Wings is te zien. En het zijn filmopnamen die gemaakt werden tussen 1975 en 1976. De filmvertoning die zal plaatsvinden op 16 mei. En dat zal gebeuren in Amersfoort, in Amsterdam. Op twee locaties. Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Helmond, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Daar zal die bioscoopfilm met het concert van... Paul McCartney uit de jaren 70 te zien Ze zijn 16 mei, dus als je McCartney-fan bent, hou die datum vrij. Drie weken dus, in een aantal bioscopen in Nederland weten twee bioscopen in Amsterdam, Amersfoort... Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Helmond, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Daar zal dan die films te, film te zien zijn. Met daarin het optreden van Wings gedurende de jaren zeventig. En er zal een speciale toegangsprijs voor geheven worden. Iets meer dan normaal voor een bioscoopkaartje. Namelijk 12,50 euro per stuk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Zeker niet als je een Beatle-fan of een Paul McCartney-fan bent. Je hoorde van McCartney trouwens. Moon, Barry Moon Delight. Te vinden op de LP-RAM -UM die in 1971 verscheen. Vandaag is het 25 april en uh, een bijzondere dag, want het is uh, bijvoorbeeld uh, de laatst mogelijke dag dat Pasen kan vallen. Jawel, de laatst mogelijke dag dat Pasen kan vallen, dat is de 25 april. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1943. En de eerstvolgende keer dat uh, Paasen op die 25 april zal vallen, dat is in 2038. Jawel, hoor. Het zijn de ministers. Twee donkerbruine ogen, tegen de donkerblauwe nacht. Je houdt het bijna niet voor mogelijk hoe je spreekt tot mijn verbeelding. Dat wij elkaar zullen ontmoeten. In een land en tijd, hier ver vandaan. Waar wij elkaar zullen begroeten. Oog in oog, zullen wij daar staan. Maar hoe weet ik dat jij dat bent? Hoe weet ik zeker dat ik je herken? Ik heb je wel gezien in een droom. Zeker wie je bent Ik heb me te vaak laten verleiden Door mooie ogen in de nacht Die me zoveel minder zeiden Dan ik dacht dat eruit sprak Te lang heb ik lopen dwalen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 Weet ik zeker wie je bent. Ik verlang geen enkel teken. Oog in oog in de stilte van de nacht. Eén ding mag je niet vergeten. Je stem. Ik zal weten wie je bent heb ja. <middels> je wel Ze maken leuke muziek. Deze groep muzikanten de, ze noemen zich de ministers. En wat je van hen hoort, dat heette dat jij dat bent. En deze opname die je hebt gehoord, die werd gemaakt 13 januari jongstleden voor het Radio 2-programma Sarah op zondag. De ministers dus. Michael Bobley heeft een nieuw album gemaakt, To Be Loved. En daarop zingt hij een liedje samen met Brian Adams, de Rocketist. Een beetje motorachtig klinkt het. Luister eens naar het nummer. Al, after all, way back when we started, there was a part of me that knew. One day that you hiding. and I would lose myself to you. And I walked all night, lost in the city lights. Thinking of you, wondering that I lose my mind. dat is dan de nieuwe CD, het nieuwe album van Michael Bublé. zal gewoon getwijfeld ook wel een LP, veel langspielplaten versie van zijn. En het album staat op dit moment uh, nummer 1 in de albumcharts hier in Nederland. De best verkochte LP op dit moment. Michael Bublé hier samen met Brian Adams in het nummer After All. En het nummer dat je nu gaat horen, dat ken je van Gauthier. Maar ik laat je een andere versie horen, namelijk een versie van uh, Postman. Postman, die aanstaande zaterdag zullen optreden in spijkers met koppen. Maar ze waren eh, anderhalf jaar geleden ook de gast bij Giel. Het was op de 11e van de 11e van het jaar 2011. Postman, somebody that they used to know...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 You didn't have to cut me off Houston, nou, hier dan in de versie van de Postman's zoals die op 11 november 2011 werd gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel. Dit is Ozark Henry. Oh, oh, oh, oh. Dit is een nieuwe single van hem. Oh, oh, oh, oh. Something's right your cage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 Henry, de nieuwe single van hem. Oh, oh, oh, oh. En die nieuwe single die wordt ook bij een nieuwe LP. En die nieuwe LP van Ozak Henry, die heeft als titel Stay Gold, is um, een paar weekjes geleden in België al uitgekomen. In Nederland moet het nog allemaal gebeuren. Ozak Henry dus. Ik ben toegekomen aan de... Um, onze chansons hier bij Radio 1 op de vroege donderdagochtend. Het is één minuut voor half zes op dit moment. Je gaat dadelijk luisteren naar Carla Bruni. Daar heb ik vorige week al uitgebreid aan het aan besteed. Want er was toen een cd te winnen. de winnares. Want daar gaat het om, die de cd gewonnen heeft, die zal ik straks bekendmaken. Je krijgt in ieder geval dus Carla Bruni te horen met een liedje van dat album Little French Songs. Julien Claire was afgelopen weekend in Nederland voor een optreden in Carré. En ik laat je een hele oude opname horen van uh, Cheryl S. Navour, want afgelopen zaterdag zat ik in het volkskant uh, magazine uh, te bladeren. Daarin inderdaad een alleraardigste rubriek... Uh, die geschreven wordt door enerzijds Cecile Narings en Arno Kantelberg. Uh, ze geven allebei commentaar op uh, celebrities, hoe zij zich kleden. Uh, Arno Kanterberg beschrijft dan hoe uh, beroemde mannen gekleed zijn. Meestal <laughs> uh, hebben ze daar toch wel wat op aan te merken. En Hetzelfde geldt voor uh, Cécile Naring. Die had toch het een en ander aan te merken... op uh, de uitstraling van Sylvie van der Vaart. Want daar ging het in dit geval om. Uh... Nou ja, ze is uh, jarenlang met uh, Raphaël geweest. Uh, Grundig... Uh, <laughs> zoals ze noemt, en ze geeft haar enige tips... hoe ze zich moet uitbeelden nu ze een Franse minnaat heeft. Deze Sylvie van der Vaart. En in die column verwerkt Cecile Nerings naar een oud liedje... dat uit de jaren zestig komt. En dat komt van Charles Aznavour. Heeft tot titel Sylvie. Où sont tes plaisirs et tes rires d'enfant oui, où sont tes désirs de mordre avec le dent La vie éveillante tes jeunes printemps À l'ombre de tes joies, tu pleures déjà Pour un garçon insensé qui un jour Sans raison a brisé pour toujours Les espoirs de ton cœur plein d'amour Fleureux. Sylvie, ce que l'on voit fuir ne se rattrape pas. Sylvie, armée d'un sourire, un inconnu viendra, ravi d'apporter des rêves en toi, par un nouveau bonheur au fond de ton cœur. Viens, car à l'âge d'aimer, le chagrin ne doit pas t'effleurer, car demain. Malheur, Puisque rien ne demeure Sylvie, dont on a l'espoir pour recommencer Sylvie, range ton mouchoir et repoudre ton nez Souris, car la vie se traîne à tes pieds Ne la repousse pas, tu regretteras Quand tes années s'enfuiront, que le temps Raison. Tristement, tu te diras trop tard en fouillant ta mémoire, Sylvie. Là tu comprendras ce que tu as perdu, Sylvie. Les jours d'autrefois ne se revivent plus. Aussi, ouvre ton cœur à l'inconnu qui changera des jours par un cri d'amour, changera des jours par un cri d'amour, changera des jours. Je ne sais quoi de sublime Elle dansait une sorte de begin Elle avait ce je ne sais quoi de divine Bien d'autres choses qu'on devine Elle caressait de son gant le divan Elle laissa tomber sa robe en passant. Son parfum flotte dans la chambre et sur la table une lettre. Le poison coule dans ses veines. Où est-elle Où est-elle Ce je ne sais quoi de sublime, elle dansait une sorte de bigine, elle avait ce je ne sais quoi de divine, bien d'autres choses qu'on devine entre les rires cristallins, les combats. Les maracas qui venaient de trop loin. Trop de matins incertains et trop de vilains malaises. Combien de tours sur moi-même Où est-elle Passer mille visages et tant de sourires si tents, tant et tant de temps perdus.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 Oh, oh, oh, oh, liberté, tu dois bien exister Oui, on l'entendit murmurer Liberté, liberté, liberté oh, oh, oh, oh, Liberté, tu dois bien exister Il s'est fait un royaume étrange Entre le mur et le caniveau À l'abri d'un kiosque à journaux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 Liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. On peut l'ajuster à ses hanches, s'en envelopper comme d'un manteau. La porter à même à la peau, bien le chaud sur son ventre, niché dans son dos. On peut se la jouer, carte blanche, la brandir tout comme un drapeau.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 Songen de tombeau, mais il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Ouh, oh, oh. Liberté, tu dois bien exister. Oui, il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Ouh, oh, oh. Liberté, tu dois bien exister. Een van de vrije chansons te vinden op Little French Songs. Het meest recente album van Carla Bruni. En dat album, daar had ik een extra exemplaar van. En dat ben ik nu kwijt, want ik had vorige week een prijsvraag. En die prijsvraag die is gewonnen door Simone Zuurbier. De vraag was namelijk... Recentelijk heeft Carla Bruni een speelfilm geacteerd. Een kleine rol had ze daarin. En dat was een film gemaakt door Woody Allen... en ik wilde namelijk de titel van die speelfilm weten. Midnight in Paris. Dat was het juiste antwoord. Zo dadelijk, dat wil zeggen over een, uh, 25 minuten... dan is het hier bij Radio 1 weer tijd voor het Radio 1-journaal. En in dat Radio 1-journaal aandacht voor uh, de nasleep... van de bomaanslag in Boston... Verder kijken we terug op het zorgakkoord dat afgelopen uh, avond is gesloten. Afgelopen dag, moet ik zeggen. En uh, terugblik op die spectaculaire voetbalwedstrijd van vanavond... tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Dat maakt de finale wel heel bijzonder. En het zou wel eens een uh, Duitse onderontje kunnen worden. Goed, daarover straks meer. En dat zal dan zijn over... Uh, 25 minuten in het Radio 1-journaal. Met nog veel meer andere onderwerpen, natuurlijk. Het Radio 1-journaal is als gebruikelijk gepresenteerd door Lara Renze en Marcel Oosten. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? The sky. Deep is the Ocean, de stem van Alfred Fitzgerald, die kon je beluisteren. En het is vandaag precies 96 jaar geleden dat deze jazzzangeres werd geboren. Overleden in 1996. Ella Fitzgerald, je hoorde haar met het nummer How Deep is the Ocean. Het is vandaag al precies 80 jaar geleden dat Jerry Lieber werd geboren. La, Jerry Lieber die met zijn compagnon Mike Stoller de, een heleboel hits heeft geschreven... Te veel om allemaal op te noemen in dit korte thesis. -stek. maar ik laat je een uh, compositie horen van Jerry Laber en Mike Stoller. En dat is te vinden op het album The Nightfly. Het soloalbum van Donald Fagen. Thank you. De Nightfly van Donald Fagan. Ja, langs de 1982. En je hoorde daar uit Ruby Baby nummer gecomponeerd door... Mike Stoller en Jerry Larber. Jerry Larber die van ons van vandaag. Het is precies 80 jaar geleden dat hij werd geboren. Dit Ruby Baby, dat... Het al uit 1956 en dat was in eerste instantie bedoeld voor de drifters die hebben het toen opgenomen. En naderhand zijn er nog tal van andere versies verschenen van dat Ruby Baby. Ik heb het er in het begin van de nacht, toen was het uh, eventjes na tweeën, er al over gehad. Er is uh, aanstaande zaterdagavond een uh, best wel uh, leuke uitzending op Nederland. Drie gitaarjongens te draait het om. Het begint uh, om vijf voor negen met een documentaire waarin en die vriend te centraal staat die uh, zijn passie voor de gitaar... en over die gitaar zal vertellen in een documentaire die ruim een uur duurt. Daarna, vijf over tien, dan is er een concert onder de titel... Gitaarjongens in Carré. Waarbij je dan onder andere kunt gaan kijken naar... Uh, Nederlandse gitaristen zoals Daniel Lohuus... JB Meijers, Anders soldaten Arthur Ebeling... Josh Kooijmans, Jan Akkerman... Pablo van der Poel van de Groep de Wolf... Harry Saxioni, Rudy de Kooljoen van de Javelins en Brainbox... Anton Goudsmit is dan weer van de New Cool Collective... Jan Hendricks, doe maar. En als speciale gast, Ilko Gelling, die zal er dan ook bij zijn. In ieder geval de moeite waard om te kijken, Nederland 3. Aanstaande zaterdag met allemaal Nederlandse gitaarhelden... En Dus een van die helden die daar zal verschijnen. Jan Akkerman uit 1987 is dit. De LP Hardware. UB40 be Before You Know. Akkerman, die speelde in 1987 op zijn LP Hardware. En hij is een van de gitaristen die zaterdagavond op de televisie te zien zal zijn in het programma Gitaar Jongens in Carré. Wat ik al zei, om 9 uur begint het met die inleidende documentaire. Waarin haar nieuwe vrienden centraal staan. En daarna vanaf 10 uur dat concert in Carré van die 15 Nederlandse gitaarhelden. Natuurlijk, het is dit weekend ook op de televisie. En wel bij Later with Jules Holland. En dat zal dan gebeuren vrijdagavond, even na middernacht, op BBC 2 Hier is hem, met een nieuwe I single. Need you. Why don't you... Die van Downtown uit de jaren 60, die nog steeds platen maakte. En ze is inmiddels al 80 jaar. Hiervan. Ze zal in ieder geval uh, aanstaande uh, vrijdagavond na 12:00 te zien zijn... in Later with Jules Holland, op BBC 2 dus. En je hoorde haar met een uh, behoorlijk recente plaat, Cut Capi Me... wat vorig jaar in Frankrijk verscheen. Dit was de Beeld van ik anders... Volgende week dan staat ons programma, ons programma mag ik zeggen, in het teken van de, de nacht van de arbeid. En dan zullen er veel plaatsen ook in het teken staan van uh, het werk in de nacht. En veel aandacht voor Willy Nelson, die dus uh, aanstaande dinsdag 80 jaar wordt. Gaan we ook uh, muziek verdragen uit diverse decennia. Mijn naam is Gokunis. Ik zou zeggen, geniet van de mooie dag, want het schijnt lekker uh, weer te worden. En voor dinsdag uh, maak ik er ook een mooie dag van. En we spreken elkaar volgende week weer. De groetjes met bloem. Hoi.